Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Oekraïne en Rusland hebben na maanden onderhandelen een gasdeal gesloten. Volgens de eurocommissaris van Energie koopt Oekraïne volgende maand... 2 miljard kubieke meter gas van het Russische bedrijf Gazprom... waarmee het land de winter door moet komen. Oekraïne probeert al jaren minder afhankelijk te worden van de gasimport uit Rusland. De politieke relatie tussen de twee landen is slecht. De Russen hebben de gastoevoer de afgelopen jaren verschillende keren stilgelegd. Om Rusland te omzeilen voerde Oekraïne de laatste jaren onder meer gas in uit Slowakije en Hongarije. Bij een schietpartij in Heerlen is gisteravond laat een man om het leven gekomen. Volgens de politie zat het slachtoffer in een auto toen hij werd beschoten vanuit een andere auto. Die zou na de schietpartij hard zijn weggereden. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek. Daar is ook een helikopter in gezet. Volgens ooggetuigen zou er zijn geschoten met een mitrailleur. Het is nog niet duidelijk of het om één of meerdere daders gaat. De Amerikaanse president Barack Obama en de Chinese president Xi Jinping... zijn het eens geworden over nieuwe stappen om internetcriminaliteit aan te bakken. Dat hebben ze bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie op het Witte Huis. Op die persconferentie zei Obama ook dat hij in de gaten houdt... of China zich aan de afspraken houdt en zo nodig sancties oplegt. Na lokfietsen en lokauto's zet de politie nu ook lokzitmaiers in tegen diefstal. De politie in Lochem heeft deze week een dief op heterdaad kunnen betrappen met deze methode. Omdat iemand al eens had geprobeerd in te breken in de schuur waar een zitmaier stond, besloot de politie een speciaal geprepareerde maaier neer te zetten. Die verzond een signaal toen hij werd weggesleept en zo kon de dief worden aangehouden. Het weer. Vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Het wordt koud met minimaal tot lokaal 4 graden. Morgen overdag stapelwolken afgewisseld met zon. Smiddags wordt het een graad of 16. En ook zondag vrij zonnig bij zo'n 17 graden. En dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Does you Van ZFM. Z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 you want torture you that's a good that's a good idea I like that They don't act funny from the way to the yacht We almost got caught Fast shooting mailbox don't where the cops is Yeah They got the Duncan donuts, Adjacent from the Phelmas Whose mailbox fast had just exploded They gave chase from our man Steve's and Ace And we lost those brothers With haste We cast it off And along we went Off from you to an island We it, We rented. need you cool Are you cool? Du mâle et de la femelle En je suis vite pas Ja.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 Well what?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 Ik voel me sexy als ik dans, dus steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo hard. Ik voel me sexy als ik dans, gooi jij je haardos swingen, je geef zo lekker dat ik er te gaan varen. Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me sexy als ik dans, gooi jij je haardos swingen, je zo lekker dat ik te gaan ik dans. saying no, no.